Gert Kluck met het NOS Journaal. De Franse politie heeft auto's, campers en trucks tegengehouden... die probeerden Parijs binnen te komen met het zogenoemde vrijheidsconvooi. Bij drie toegangswegen tot de stad zijn in totaal ongeveer 500 voertuigen tegengehouden. Er zijn meer dan 200 bekeuringen uitgedeeld. In en rond Parijs zijn duizenden politieagenten ingezet om de groepen tegen te houden. Bij de demonstratie rond het Binnenhof in Den Haag tegen de coronamaatregelen... heeft de politie de demonstranten opgedragen om naar het Malieveld te gaan... Drukkers hebben vanochtend de toegang tot het binnenhof geblokkeerd. Samen met sympathisanten protesteren ze tegen de coronamaatregelen... zoals toegangsbewijzen en het dragen van mondkapjes... en ook tegen klimaatwetten en de digitale euro. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden... overleggen vandaag telefonisch over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. Volgens de VS kan de invasie van Oekraïne elk moment beginnen... als Poetin daarvoor kiest... Maar de Nationaal Veiligheidsadviseur kwam niet met bewijzen. De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen. Moskou noemt het nepnieuws. Door het tekort op de arbeidsmarkt zijn vacatures die normaal populair zijn... niet meer in te vullen. Het gaat om banen als beveiliger of in de kinderopvang. Dat concludeert ABN AMRO op basis van cijfers van het UWV en het CBS. Volgens de bank is ruim 15% van de vacatures onvervulbaar. De verwachting is dat de arbeidsmarkt na de pandemie weer normaliseert... Een Nederlandse matroos stapt naar de rechter in het Verenigd Koninkrijk... omdat ze zou zijn verkracht door een Britse officier. De vrouw werkte op de mijnenjager Willemstad... die twee jaar geleden deelnam aan een NAVO-missie. De verkrachting zou zijn gebeurd tijdens een feestje. Ze wil dat de Britse marine erkent dat er fouten zijn gemaakt in haar dossier. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig. Het wordt vanmiddag 7 graden. Later vandaag wat meer bewolking. Het blijft wel droog. Vannacht ligt de temperatuur net boven het vriespunt.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 Zullen we op zijn geel, de zin in mijn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 En toen zei ze op een gegeven moment: alle kinderen zeggen Rax. Ik zeg ook geen die Ik zeg Tante Rax. Nou, en vanaf die tijd is het in de hele familie Rax gebleven. Nou ja, en ook ja, nou uh, overal. Nou weet iedereen uh, meteen waar uh, mijn naam vandaan komt. Ja. Ja. Nou ja, ik wist het natuurlijk wel omdat ja. ik zelf uh, <lacht> he, ik ook, ook jaren een... bij de patverrij uh, <lacht> ben geweest. Ja. Maar het is uh, natuurlijk een ongebruikelijk uh, voornaam, een, een prachtig. Het is een erenaam naam, uh, vind ik.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 De geschiedenis van dit trommelkorps zo ontzettend hard is gegaan. Want ik heb wat data achter elkaar opgeschreven uit dit onvolprezen boekje. Nou, 19 juli 1951, dat is dan de eerste officiële repetitie. Daarvoor hadden jullie al geoefend natuurlijk. 23 augustus, nou dat is nog geen maand daarna, vijf weken, al het eerste optreden. Ja, Vertel eens, was... hoe ging dat dan? Want jullie waren niet zelfstandig, hè? Al, nee, als korps. nee, nee, nee, nee. Het was, geen, uh, het was inderdaad een onderdeel van de Zandvoortse muziekkapel natuurlijk. Dat werkte niet zelfstandig. Maar nu heb je het over het eerste optreden. Nou weet ik niet of dat dus op straat was. Of dat echt al uh, met een In een muziekzent staat hier. In muziek, ja, nou dan was het inderdaad al dat we dus met, samen met het korps, of met uh, Harmonie dus, opgetreden hebben hier op het plein.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 Kon je niet meteen bij het korp zetten, dus die kwam weer bij me thuis. En dan gingen we in de keuken gingen we weer met ze oefenen. En dan op die manier. Uh, ja, ja, want je kan niet meteen meelopen nee, en uh, zes niet. dienstmarsen nee. of zoveel nee. dienstmarsen spelen. Die moest je Als... allemaal apart houden, ja. ja. Precies. We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Uh -huh.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 op zaterdagavond, dan ging je ook echt naar het dorp dan ging je luisteren ja. He, en dat was bijna iedere zaterdagavond wat want we hadden ook de Tirolen kapel maar dat was voor de pauze was dat heel serieus en dan na de pauze was dat altijd een boerenkapel lachen, even en, lekker gek doen ja. lachen en <lacht> ja, dat zijn toch allemaal dingen die we helaas, helaas uh, weg zijn. Ja. tegenwoordig ja. niet meer hebben ik, ik, ik, ik las ergens in uh, dit verslag uh, dat staat hier op 12 december 1981 dat jij een tamboer stok kreeg. Dus jij was ook uh, dirigent, maar het heette dan officieel tamboer Officieel heer de tamboer Maar ik was dus eigenlijk alleen instructrice.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 En die heeft dus echt, eh, nou ongeveer nog een paar jaar, is die dus echt tandemetter geweest. Ja, dat is want echt... als we hier dan een showmars hielden op het plein, want we hadden dus ook marsen die je dus eh, door elkaar moest lopen, wat we dan zagen op de, hoe heet het, in Delft...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 nou, dat staat hier ook hè? dat uh, Rax is weer terug er is een optreden in uh, monopol en uh, nou ja, de recensie is uh, lovend en wat jullie allemaal uh, speelden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 nou, op zaterdag uitvoeringen waren in de muziektent op het plein waren er in de.. ook één of twee keer per jaar uitvoeringen in Monopole. Was dat niet zo? Ja, inderdaad. In Monopool gaf ook een uitvoering. Ja. En en dat hoe, was alles in de wintermaanden. In de wintermaanden. Maar hoe ging dat in zijn werk? Want ik geloof dat het meer was dan alleen maar muziek. Nou nee, het was dus eerst gekregen. Dus. Uh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 als ik door het boek blader, dan zie ik alleen maar lovende recensies. Concert van Zandvoortse muziekkapel, werd succes. Enkele nieuwe dieptetrommen bleek mijn een te hebben aangeschaft. Iedere keer, oh en hier zie ik ook dat jullie een hele avond gingen lopen...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 Uh, toen bestonden jullie tien jaar en dan zie je ook dat er veel meer meisjes in het korp zitten. Ja, ja. toen zijn er inderdaad dat meisjes meegekomen. Onder andere de zusjes van Van de Wolde: José van de Wolde, Thea van de Wolde. En uh, de zusjes Holstein, zie je? Zusjes Holstein, Nel en Marianne, ja. En dan hadden we Puk van de Veer. Ja, oh je waarde. Sorry, ik neem hem ja. niet kwalijk. Dus Puk van de Veer en Ellie Keur.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 Nou, ja, dat is dus een ja. beetje het triest einde van dit ja, uh, interview, dit. Uh, Pieter. Uh, uh, ik denk dat we ja. aan het eind zijn ja. van uh, dit programma. Maar één ding wil ik nog ja. wel even gauw zeggen. Dat er zijn diverse jongens, later de militaire dienst ingegaan. En toen dus zijn ze daar allemaal tamboer geworden. Dus die hadden nog een, euh, een leuke ja, ja. tijd. Ja, die en, hebben dan ja, uh, een preek pre ja, gehad. die ja. zijn zelfs huwelijken gesloten. <laughs> van het, het, het, ook dat? Er op... zijn ook huwelijken gesloten vanuit de kwartafjaar. <laughs>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 En zij heeft ons van alles verteld over uh, minstens tien jaar uh, Taboerkorps uh, van de muziekkapel uit Zandvoort. Dankjewel Rad voor je komst hier. En we gaan nu naar Pieter die de Dank. afkondiging gaat doen. Dankjewel Anke. Het was weer een interessant programma. Maar... Volgende week zaterdag wordt het ook interessant, want dan komt hier Bob Arends praten over het Rode Kruis. En wat het bestuur van het Rode Kruis zelf niet wist, maar door onderzoek is dat gebleken. Ze bestaan dit jaar 75 jaar in Zandvoort. En daar gaan we uitgebreid over praten tot verrassing van het bestuur van het Rode Kruis. En vervolgens, het komende uur, kunt u luisteren naar Zandvoort uit Zandvoort met muziek uit de 50, er, 60, er, 70 er jaren. We wensen u een fijn weekend toe.